de Amerikaanse minister Clinton heeft er nog eens op aangedrongen dat Nederland in Afghanistan blijft. Blijf alsjeblieft, zei de minister op een persconferentie na een vergadering van de NAVO-raad in Brussel. Ze zei dat de nieuwe aanpak van Amerika in Afghanistan gebaseerd is op het Nederlandse model van verdediging, diplomatie en ontwikkeling. Clinton gaf aan dat zij ervan overtuigd is dat de Nederlandse regering een manier vindt om in Afghanistan te blijven. Premier Balkenende zei eerder dat Nederland een buitenbeentje zou zijn in de NAVO als het helemaal niets meer doet in Afghanistan. Maar een mogelijke nieuwe bijdrage zal niet dezelfde omvang hebben als die van nu. De Verenigde Staten en Rusland laten het verdrag over de vermindering van het aantal strategische kernwapens voorlopig gewoon doorlopen. Het startverdrag over de lange afstandsraketten uit 1991 zou vandaag aflopen. De bedoeling was het te vervangen door een nieuw ontwapeningsverdrag. Rusland en de VS hopen het daarover eind deze maand eens te worden. Het Witte Huis is opgetogen over de onverwacht goede banencijfers. De werkgelegenheid in de VS is voor het eerst in bijna twee jaar niet afgenomen. Verder waren er onverwacht iets minder mensen werkloos. De werkloosheid ging van 10,2 naar 10 procent. Het Witte Huis spreekt in een verklaring van het meest hoopgevende teken tot nu toe dat het met de arbeidsmarkt de goede kant op gaat. De NS heeft grote problemen bij de invoering van de nieuwe Sprinter. De Sprinter is de eerste trein die volledig door de computer wordt bestuurd, maar hij komt gemiddeld één keer per week zomaar stil te staan. Het duurt dan vijf tot tien minuten voordat hij weer kan rijden. Voor de NS is dat onacceptabel. Er hadden al dertig nieuwe Sprinters moeten rijden, maar door technische problemen zijn dat er nog maar zes. Het verpakken van flitspalen in cadeaupapier blijkt een reclame-stunt te zijn. Het was het werk van een producent van een energiedrankje. In het hele land bleken vandaag flitspalen te zijn voorzien van Sinterklaaspapier. Meldingen kwamen onder meer uit Eindhoven, Groningen, Hilversum, Utrecht en Zwolle. Dan nog het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen. Morgen vooral ochtends ook regenachtig en het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS.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 I'm glad you stayed. Oh, oh. Ritme, Ritme van ZFM.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 zijn eigen stem. Op elke steiger komt een weer: van Palmia zo Jeruzalem.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 Op welke stijger klonk een leer. Van of Jeruzalem. Hilfers en Drie bestond nog meer. Maar ieder geval zijn eigen stem. Op welke stijger klonk een leer. Van of Jeruzalem.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 Isabel, this Brixton queen, living alive life like a backstreet dream. Tell the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's high wire. Fatal attraction is where I'm at. There's no escape for me. I just wanna... Ah. Uh -huh.